Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet verlengt de looptijd voor het financiële steunpakket voor bedrijven van drie naar vier maanden. Het loopt niet tot 1 september, maar tot 1 oktober. Volgens minister Koolmees is er zo meer tijd om afspraken te maken voor de periode daarna. De ontslagboete blijft in aangepaste vorm van kracht. Bedrijven die gebruik maken van overheidssteun, maar toch meer dan twintig mensen ontslaan, worden met vijf procent gekort op het subsidiebedrag. Voor gemeenten, provincies en waterschappen die financieel schade lijden door de coronacrisis trekt het kabinet ruim een half miljard euro uit. Een groot deel daarvan gaat naar misgelopen belastinginkomsten zoals parkeergeld en toeristenbelasting. Maar ook is er geld voor kinderopvang voor mensen met cruciale beroepen en een deel gaat naar de jeugdzorg en cultuur. De omstreden veiligheidswet die gaat gelden voor Hongkong is aangenomen door het Chinese volkscongres. Met die wet kan de politie in Hongkong gemakkelijker demonstranten oppakken en vervolgen. Tegen de toenemende Chinese inmenging in de voormalige Britse kroonkolonie wordt al langer geprotesteerd. En ook de afgelopen dagen laaiden de protesten weer op. De Amerikaanse toneelschrijver Larry Kramer is overleden. Kramer was een van de eerste AIDS-activisten ter wereld. Toen begin jaren tachtig veel homoseksuele mannen stierven aan een toen nog onbekende ziekte, begon hij geld in te zamelen voor onderzoek. Zelf leed Kramer ook aan AIDS. Een longontsteking werd hem fataal. Hij werd 84. In België wordt toch nog de bekerfinale gespeeld. Die is op 1 augustus in een Leegkoning Boudewijnstadion in Brussel. De Belgische voetbalcompetitie werd eerder al afgebroken vanwege de coronacrisis. Club Brugge werd uitgeroepen tot kampioen. Die ploeg speelt nu dus ook nog de bekerfinale tegen Antwerpen. Het weer op veel plaatsen zon, later in de noordelijke helft wel wat wolkenvelden. Het wordt 15 tot 22 graden. Ook morgen en in het weekend is het zonnig. Er is iets minder wind en op veel plaatsen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Even de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Hey, hey, hey, de mid. Kom nou eindelijk eens even eten, jongen. Kom even een bammetje doen nou, jongen. Kom nou toch. we eten met dit soort muziek. De middag is begonnen. Tot één uur is dit Sandwich. Mm, sandwich. Met Peter Duwit. Ik had lekker uh, twee eitjes uh, gekookt. Dat lekker, lekker voor bij de lunch. Maar kom er niet aan toe om dat te Het uh... Probleem is bakken, staan niet stil. En dat heeft te maken met de muziek. Je staat hier gewoon als mee te brullen. Ja, ja daar krijg je geen eitje ja. Zo'n probleem is het nou eenmaal. Nou ja, we komen er wel doorheen. Donderdag inmiddels 28 mei. Leuk dat je erbij bent. We zitten in het begin van je eigen lunchtijd. Tegen op de kalender vandaag. Een dame uit Australië, Kai Minoki erop rijden. vrij. Jong bij was met zingen. Vrij jong doorbrak. En deze plaat was uit 1990. 28 mei vandaag. We gaan eens kijken naar de geschiedenis van die datum. Opmerkelijke dingen. Het was 1987. Eien en Matthias Rust, die landde met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Was 19 jaar toen hij de stunt deed. Een reis was vrij kort. Terug duurde wat langer, kreeg vier jaar gevangenisstraf. Waar hij uiteindelijk 432 dagen van vast zat. Ik zie je door die straßen, bis nach mitternacht. Ik heb dat früher auch gern gemacht. Ich brauche es dafür nicht. Ik sitz am Trees, trinke noch een Bier. Früher waren we oft gemeinsam hier. Das macht mir, macht mir nichts. Er sitzt ein Typ wie ein Bär, ich stell mir vor, wenn es ein neuer wäre, das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packst du, ich geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du einen Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt dich, lieb, lieb dich, ich lieb, lieb dich. dich nicht, verdammt ich, ich brauch dich. dich. Dich nicht, verdammt ich will dich, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlieren. Und ich lieb dich, ich lieb niet. nicht, ik ich Fällt mir alles wieder ein, ich wollte doch nur ein bisschen freier sein, jetzt bin nichts oder nichts. Ich passe nicht in deine heile Welt. Doch die und tu es, was mir jetzt will, ich glaub das einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon, es lacht mich ständig an, verlorenes Klingt. I'm just sleeping Radio. Is ook lekker gedateerd. Eerder die dingen. Nou, bijna mag het weer. We mogen weer richting strand, als we het maar goed doen. Terrassen gaan ook weer open. Maar die zomer, dat klopt er dan wel. Lekkere muziek van Matthias Rijmoor, die en verdampt is lipdies. En dit zijn de Culture bit. Corona werken heel veel mensen thuis. En dat schijnt heel erg goed te bevallen. Veel mensen zeggen dat ze dat eigenlijk wel willen blijven doen. Op de wegen is het ook een stuk plezieriger geworden. Minder files. Ik denk dat dat wel een heel positief punt is. Waar mensen zich wel aan stoort... is het videobellen. En dat daar je collega tegenover je zit. Ongeschoren, ongewassen, ongekampt. Uh, ja, misschien... Uh, yeah. Misschien zie je het voor je. Letterlijk. Ja, zo het we ons een klein beetje aan te storen. Ik denk dat we daar nog wat aan moeten doen. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik ook geen make-up heb, heb nu. Uh. Ik heb mijn haren naar wel gekapt. Ja, dat dan wel. Maak me er zelf ook een klein beetje schuldig aan. Gemak denk ik. Ja, inderdaad, ja. Blijf, lekkere muziek is uh, druk Ik zat gisteravond uh, laat achter het internet te kijken naar uh, de lancering van SpaceX. Half elf uh, zou dat gaan gebeuren, maar een kwartiertje voor. kwam uh, het volgende nieuws. Men ging niet omhoog, waren te veel onweersbuien. Ze is helemaal voor niks daar zitten wachten eigenlijk. Zaterdag gaan ze weer een poging doen. Ik, ik ben benieuwd of het dan wel gaat lukken. Wel jammer hè. Ze zijn trouwens aan het kijken of ze vliegtuigen kunnen laten gaan vliegen op plasma. Dat zal een stuk minder vervuilend zijn. Ik ben heel benieuwd. De Inmiddels met muziek van de Clintus Creero Revival Band en Up Around the Band. Dan gaan wij ons eens dus even verdiepen in de muziek wat een tweede leven kreeg. En dan is altijd weer de vraag, wat vinden we? Er is zo ontiegelijk veel. Torcheneel brengt ons naar het jaar 1967 bij de Beatles. Elton John maakte zijn versie in 1974. De coverplaat. Picture yourself in a boat on a river. With tangerine trees and marmalade skies Somebody calls you, you answer quite slowly A girl with kaleidoscope eyes So eerlijk zeggen Ik wil dat ik meestal zeg het origineel is mooier. En dat komt dan omdat het origineel het meest in je hoofd blijft hangen. Kopiewerk vaak ook erg lekker, omdat het tempo een klein beetje opgevoerd wordt. In dit geval uh, kan ik er heel eenduinig over zijn. Voor mij had dit niet gehoeven. Over smaak valt het niet te twisten. Dat, dat is net als dat je boterhammetjes voor je krijgt met pindakaas. Nou vind ik het lekker, anders even... Nou. Sla over, jongens. Origineel dus de uh, Beatles en kopiewerk Elton John. Toen was het inmiddels zeven uh, jaar later geworden. Tot aan de klok van de Einde zijn we bij. Met een uh, goed gevulde troppel. Deze wordt de laatste keer gehoord. Ook dit kwam uit de, uit de, uit de schatkamer van, van Sandwich. En dat is vooral eens een klein beetje tijd. En dan spit je die LP's nog eens een keer door. Kom je leuke dingen tegen. Dit was er eentje van, van Het uh, Wordt wel hoogste tijd dat we eens gaan kijken naar alle weetjes die vasthangen aan die 28 Dan is anders is straks de tijd open en dan zijn we nog niet eens halverwege. 15:68 was het. Alfa verbanden Prins Willem van Oranje. Monaco werd het 182ste lid van de Verenigde Naties. 1993. Drie Fransen bereikten met een ballon als eerste de hoogte van meer dan 10.000 meter. Behoorlijke prestatie. Lucht is zo ijldaard dat het niet echt meevalt. En het was 1979, toen Griekenland het verdrag tekende voor toetreding tot de EEG. Ook op die 28 mei natuurlijk. Datum had je ingevuld, denk ik inmiddels. She knew it in her heart of hearts She said tonight you better pull yourself together Because tonight I'm gonna pull myself apart Out on the streets everyone is searching for a thrill but she's the only one that's out there willing just to kill And she said listen to me, it's not a tragedy This time I'm getting through and now there's something you can do voor je geld. 5 minuten en 46 seconden... ...past amper op het zingen. Duncan Brownie. We kennen hem eigenlijk puur als One Day Fly... ...maar het is de hit die hij had. De reden dat we het draaien is wat minder mooi. Het was 28 mei 1993... ...toen hij de strijd met kanker verloor. Slechts 46 jaar werd hij. Niet alleen slecht nieuws... ...ook leuk nieuws. Het zou je maar gebeuren. Je gaat naar de dokter toe omdat je zwanger bent. Je laat een echo maken... De dokter draait de scherm ineens weg. En het blijkt dat je een vierling gaat krijgen. Maar wel een eeneiige vierling schijnt zelden voor te komen. En we hebben de foto hier. Hart hartstikke leuk is die. Vier gezonde jongens naast elkaar. I see Lopen en, uh, er was me verteld, er zit een verrassing in, maar niet gelijk kijken. Beschuit met blauwe muisjes, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd of er wat uit te leggen. Of het heeft natuurlijk te maken met die vier eierige tweelingen waar we het net over hadden. Dat, dat zou natuurlijk ook uh, wel een vooruitziende blik dan wat dat betreft. Uh. Rute Wild was voor de laatste keer bij BNN op 3FM, 28 mei 2004. Hij ging terug naar radio 538, waar hij uh, ook begonnen was destijds. I like to see the de BG's zijn we toch echt gekomen aan het einde van de lusttijd van vandaag. Donderdag 18.5. Ah, 28.5. En nog 18.5. 18 jaar hebben ze gerestaureerd. Dan heb ik het over de toren van Pisa. En in 2008 was men klaar. Ze hadden hem weer net zo scheef gezet als dat hij stond in 1700. Hij was door de jaren heen zo ver verder gezakt... ...dat men bang was dat hij zou omvallen. En het laatste nieuwsfeitje wat ik je mee wil geven... Gaat terug naar 1971. Want de lancering van de Mars 3. dat was het allereerste ruimtevaartuig... wat een geslaagde landing maakte op Mars. Vandaag nog opmerkelijke jarige Bram van de Vlucht. Die wij natuurlijk kennen als uh, Sinterklaas. Hulp Sinterklaas. 86 geworden. En Jacques Lesterp is haar vandaag 74. Dan zullen we nog eens één keer gek doen. Die grote hit van hem. Spreken wij elkaar morgen. Ik was met haar alleen.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 reed opeens te hard Ze lachten nog naar mij, maar toen